Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Gisteren riep minister Galant op... om de aangekondigde hervormingen van de rechtsstaat voorlopig stop te zetten. Tegen die hervormingsplannen zijn veel protesten. Netanyahu wil de macht inperken van het Hoge Rechtshof. Volgens Galant is de verdeeldheid een bedreiging van de nationale veiligheid... doordat hij ook is doorgedrongen tot het leger en de veiligheidsdiensten...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 De politie vermoedde dat het ongeluk ontstond door een combinatie van hoge snelheid en harde regen. Er zijn geen tekenen van alcohol of drugsgebruik. Een vliegtuig van de KLM dat onderweg was naar Canada is teruggekeerd naar Schiphol omdat een passagier zich agressief verdroeg. Het toestel was al twee uur onderweg en vloog in de buurt van IJsland. De situatie was zo ernstig dat de man moest worden overmeesterd. Hij is uiteindelijk door KLM-personeel in de boeien geslagen... en bij aankomst op Schiphol overgedragen aan de Marse Zee. In de Spaanse regio's Valencia en Aragon worden ramptouristen opgeroepen... om weg te blijven bij de bosbrand die daar woedt. De brand heeft al meer dan 4000 hectare aan bos verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Lokale autoriteiten zeggen dat onder andere wielrenners naar het vuur komen kijken. Daardoor belemmeren ze de bluswerkzaamheden. Het weer vanavond wordt het in het hele land droog. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgen wat zon, maar ook winterse buien bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Bij Amsterdam rijdt het verkeer langzaam op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 6 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Diesel Radio Show 1535 hier op ZFM. The Healing Power of 40 Hertz volume 2. Ja, een bijzondere titel voor een album. En hij komt dan van Uval Ron. Het is een, dobbel, een beetje mystische, mystieke muziek. En, maar ik doe het altijd heel erg lekker. Lang, groot album ook, zet veel op, maar korte werkjes. Dan krijgen we Hans Lick met uh, Moni's Experiment Call and Answer. Zo heet dit, uh, dit album. En daar gaan we dan straks naar luisteren. Eens even kijken. En oh ja, dat wil ik nog even zeggen. Het, ik denk dat ik wat tijd over heb. Dus het staat niet op de playlist. Maar het zit er wel achter of komt erachter. Uh, nog een extra nummertje van Youthful Ron van The Healing Power, of uh, 40 Hertz. Dus even kijken, wie hebben we nog meer uh, Brainscapes natuurlijk. LNS Canage voor de laatste week met zijn album Mudra. Uh, daar verhogen we ons natuurlijk op. En we sluiten af met uh, James Asher en Arthur Hull, Energized by Stars. Zo heet het. Uh, dit nummer, dat is hier wel het officiële einde. En daarna krijgen we waarschijnlijk nog een uh, merkje van Joefel uh, Rorn. Ietsvolradio.nv, daar vind je alles terug. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Dit is uit Laa.